De Koerdansers. Een hoorspelserie in vijf delen geschreven door Desmond Begley. Bewerking Patricia Mees. Vertaling René Kurpershoek en Peter Verstegen. Regie Hero Muller. Vandaag deel 3. Noorwegen. Giles Dennison is het slachtoffer geworden van een hoogst belangrijke operatie van de Britse geheime dienst. Nadat hij is ontvoerd en bedwelmd, heeft een onbekende plastische chirurg hem een nieuw gezicht gegeven: het gezicht van professor Harold Merrick. De Britten, inmiddels overtuigd van Dennison's ware identiteit, verzoeken hem om het spel mee te spelen. En in zijn nieuwe rol gaat hij met Lynn, de dochter van de echte Merrick, die onverwacht is komen opdagen. Naar Helsinki. En daar begint de eindfase van de belangrijke missie. Nou, dat gesprek met professor Kirienen heeft niet veel opgeleverd, om het zachtjes uit te drukken. Die stelde nogal impertinente vragen. Ah. Huh? Vind je? Zal ik wil een verhoor. Oh, nee. <laughs> wel, nee. Nee, ik was alleen maar benieuwd naar mijn vader. En het onderzoek waar hij voor de oorlog mee bezig was. En alles wat ik van Kyriëna los kreeg, was iets over uh, bepaalde aspecten van het gedrag van röntgenstralen. Nou, maar jij werkte ook niet erg mee. Elke vraag die hij stelde ging je zorgvuldig uit de weg. Tja, maar ik moest ook wel, in. Ik werk voornamelijk voor defensie. En daar kan ik in het buitenland niet over praten, natuurlijk. Ach nee, dat kan ook niet. Nee. Zeg... Terwijl jij lag te slapen, ben ik eventjes weg geweest. En ik heb iets voor je meegebracht. Oh, ja? Alsjeblieft. Goh. Voor je verjaardag. Papa. Uh, uh, uh, uh, Harry had hem al hè? Sorry, Harry. Wat een mooie ketting. Mm, dank je wel. Nee, ik dacht, die zou jou wel staan bij die blauwe jurk die je gisteravond aan tafel had. Oh, dank je wel. Ik ben er heel blij mee. Ik heb ook een verrassing voor jou. Oh ja. Wat dan? Nou, ik dacht, je bent nou weer in Finland. Dan moet je ook maar weer eens kennis maken met de sauna. <laughs> ik ben nooit in mijn leven in de sauna geweest. <laughs> oh, vast wel. Toen je klein was. Oh, ook toen? Ja, nee, toen ben ik er wel in geweest. Nee, natuurlijk, nee. Nee, ik. Um... Ik beschouw mijn jaren in Finland eigenlijk als een ander leven, weet je. Ik heb je geboekt voor de sauna van het hotel. Om zes uur. Oh, oh. Prima. Ik mag niet daarom weer opnieuw. Ik krijg toch al mijn handen Oh, waar is het hier? God, nog een toe. Water komt dat soort temperaturen. We oh. waren er nog maar twee. Maar dat duurt ook niet lang meer. Nu jullie? Ah, huh? uh, pardon, ik spreek geen Vins. Ah, ja, ik hou van lekker heet. moet veel afvallen. Uh, ja. Ja. Uw eerste keer in Finland? Uh, ja, voor het eerst uh, sinds mijn jeugdjaren. Eerste uh, keer in sauna? Voor het eerst sinds lang, jaar. <laughs> jaren en jaren. Mooi. Mooi. Hou dat toch eens mee op. Het is niet om te harden hier. Nee, die doen. Die doen nou. Is dat wel heet genoeg? Waar is het nog goed voor? dat ik er dood hebben. Ik nee, hou dat toch op. Wat gaat hij nou maar doen? Oh. Oh. Hey. Ja. Ah. Mijn Ik krijg er Ik. Ja. Zo, professor Merck. Zijn we daar weer? Ja. Ja. Wat ben ik in godsnaam? Leeg blijven. Waar zijn die handboeien voor nodig? Wie bent u? Blijf u op dat bed liggen? Nou, schijnen ze er anders heen met die lamp. Ik zie geen pesto. Weet u wat dit is? Ik zeg toch, ik zie niks. Ik zal hem wat lager zetten. Zo. Weet u wat ik hier heb, professor Merck? Ja. Een pistool. Wat staat u er allemaal voor? Waar zijn mijn kleren? Waar zijn die? Merk! Ik zal het jou maar meteen vertellen. Wij hebben jouw dochter. Bewijs u dat meneer Estes? Dat kan ik. Dat is nou het voordeel van die kleine, moderne bandapparaatjes. Vertelt u me eens. Wat doet uw vader hier in Finland? Hij is hier met vakantie. Heeft hij u dat zelf verteld? Wie anders? Hij is vanmiddag bij professor Kerienen geweest. Dat lijkt me eerder werk dan ontspanning. Hij wilde een paar dingen aan de weet komen. Over zijn vader. Mijn grootvader. Wat wilde hij dan aan de weet komen? Kom je, vrouw Merk, We doen u en uw vader niets met uw antwoord geven op bij vragen. Dan laat u ongeveer weer vrij. Natuurlijk kan ik u niet garanderen dat mijn collega zich aan die laatste uitspraak zal houden. Goed, u kent meneer Kerry van die Britse inlichtingendienst. Het heeft geen zin te ontkennen. Wij zijn hier om te praten met de Finse regering. Waarover? Een militair project. Wie van die regering? Eigenlijk niet van de regering. Iemand van de militaire inlichtingendienst. Wie? Wie? Wie, professor Merrick? Uh, uh, sorry, Dat is een architect. Deze niet. Dit is een... Uh, kolonel bij het leger. Wat is dat voor een project? Elektronische spionageapparatuur... Mm. voor het afluisteren van Russische radiosignalen... vooral op militaire golflengte. Dat gebeurt al lang. Niet op mijn manier. Zo. So, vertelt u maar. Ik heb een automatische decodeermachine uitgevonden. Hij werkt volgens een stochastisch proces... gebaseerd op... De Monte Carlo methode en worden telkens steekproeven genomen met Russische uitzendingen en die worden dan aan een serieuze, aan een serie willekeurige transformaties onderworpen. Elke van die transformaties wordt dan vergeleken met een bestand in een computer er overeenkomsten. Dan vindt er een vertakking plaats naar een volgende reeks transformaties. De meeste meeste daarvan lopen op niets uit. En er is een grote, snelle computer van nodig met een enorm En dat apparaat hebt u uitgevonden. Ik heb de schakeling ontworpen en geholpen bij het programmeren. En waarom krijgen de vinnen het? Zij krijgen het niet. Wij hebben het van hen. Zij hebben het principe ontwikkeld, maar ze beschikken niet over de middelen om de machine te bouwen. Dus toen hebben ze het ons maar toegespeeld. En professor Ehm um, Laat u dat bandje nog eens horen. Hoezo? Ik zeg geen stom woord meer voordat ik het gehoord heb. Oké. Okay. Ah... ah.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 Met uw antwoord geven op mijn vraag. Ik zou dat opzakken. Ja, ja, ja. Laat dat pistool moeten... vallen. Slim, als je zo blankt, doe. Ja, jezelf maar. Wat doet die verdomme op dat bandje. Ik, ik hoop Maar ja, je de... geen tijd. Ik, jezelf. ik moet hier weg. Kleer of geen weer. Het hotel. Ik ben nog steeds in het hotel. Met ben niks anders aan dan een stel. Hoe moeie. Dat wordt dan eventjes sputter lijkt me. Oké, okay? vooruit. Eén, twee. Politie! <lacht> Politie! <hast> Politie! <hast> Het lijkt erop alsof er in die sauna niet alleen water over die hete stenen is gegooid. Hm, ik heb gehoord dat sommige finnen bewijzen van experiment wel kosken korva als lully gebruiken. Koskenkorvan, korvang, dat is een soort Finse vodka. Iemand met een scheikundeknobbel kan natuurlijk best een middeltje voorzinnen... ...dat bedwelmende dampen maakt. je uh, verhaal lijkt me dus wel annebelijk. Oh, bedankt. Maar weet jij nog wat je tegen die vent hebt gezegd... ...over die idiote decodeermachine van je? Ja, hij staat in mijn reugen gegrift. Ik zei, hij werkt volgens een stochastisch proces... ...gebaseerd op de Monte Carlo methode. Ja, inderdaad. Hè? Ja, maar ik weet niet eens wat stochastisch betekent. Maar ik wel. Stochastische processen werken met een waarschijnlijkheidsfactor. De Monte Carlo-methode is oorspronkelijk bedacht om de diffusiesnelheid van uraniumhexafluoride door een poreuze wand te voorspellen. Maar later zijn er ook andere toepassingen voor gevonden. Maar daar weet ik helemaal niks van af. Mm, kennelijk wel. Als jij dacht dat je maar wat raaskalde, dan heb je het mis. Voor een wiskundige of een computerdeskundige klinkt het heel zinnig. En hoe kwam je er in godsnaam bij om dat verhaal op te dissen? Nou ja, Ik zag het zonder uit hun duim. Ik kon het moeilijk gaan vertellen waarom we hier eigenlijk zijn. Ja? Ja, kom nou, Dennison. Hoe voelde je je toen je zo lachte oriëren? Als jullie het echt willen weten. Ik was als de dood. Voor die man? Nee, niet voor die man. Nee, voor mezelf. Uh, ja, voor wat er in mijzelf van binnen gebeurde. Ja, dan laat dat toch maar even rusten. Ja. Jij zegt dat die man. ...jou accepteerde als merk. Hm? Hij trok het niet in twijfel, tenminste. Waarom ben je hem dan aangevlogen... ...terwijl hij een pistoon in zijn hand had? Op dat moment uh, had hij niet in zijn hand... ...hij had die cassette-recorder vast... ...en het schoot er eens door me heen... ...dat het bandje nep was... ...dat het regiment aan het slot klonk anders... ...dat klonk doffer. En verder was het een gedoodgewone conversatie... ...die volkomen natuurlijk verliep... ...en daaruit maakte ik op... ...dat die man Lin niet te pakken kon hebben. Dus deed ik wat ik deed. Heel logisch... ...en heel juist... Lynn zat gisterenmiddag in de foyer van het hotel toen er iemand bij haar aan het tafeltje kwam zitten die haar begon uit te horen. Ja. In de bloempot of in de asbak moet een microfoon hebben gezeten waarmee het gesprek is opgenomen. Diana Hansen was in de buurt en kreeg in de gaten wat er aan de hand was. Ze mengde zich in het gesprek en gooide zo roet in het eten. Van die microfoon ja. wist ze toen natuurlijk nog niets af. Nee, maar de stem van Diana stond ook <tus> op dat bandje. Ze begon hier ook al te bedreigen. Toen die man zag dat hij achter het net viste, ging hij weg en Diana en Lin kregen ruzie. Ja. Die microfoon zat er nog, dus die ruzie kwam ook op het bandje. Het lijkt alsof je dochter haar vader in bescherming wil nemen tegen de listen en lagen van een ervaren vrouwspersoon. Nee toch? Ik vrees dat je meer de dominante vader moet uithangen. Ja, weet Lin wat er gebeurd is? Om zes uur s ochtends. Hm, die slaapt nog. Eh, toen we je miste, heb ik mevrouw Hansen tegen haar laten zeggen dat jullie met zijn tweeën de stad ingingen en pas laat terug zouden zijn. Ik wilde niet dat ze zich zorgen zou maken. Ze komt er beslist achter. Het verhaal is te sensationeel. Het zal ons nooit lukken om het uit de publiciteit te houden. De bekende professor Merck, die geheel in Adams kostuum... en zwaaiend met een pistool door de foyer... van het ja. duurste hotel van Helsinki draagt. Geen krant nee. die zich dat af laat pakken. Waarom ah. heb je dat verdomd ook gedaan? Ja, en nog om de politiebrullen die, die, ook. Luister nou, ik dacht dat ik die figuur nog wel te pakken zou krijgen... maar toen dat niet lukte... Probeerde ik me te verplaatsen in wat de echte Merrick in mijn geval zou hebben gedaan. Als een onschuldige bedreigd wordt met een geweer, is het eerste wat hij doet om de politie te roepen. En een onschuldige Merrick zou diep en diep verontwaardigd zijn geweest. Nou ja, dus liep ik eh, razend en dierend door de foyer. Goed, goed. Maar nu, die man met de lamp en het pistool. Ik heb zijn gezicht niet gezien. Het was donker in de kamer. En toen ik hem eindelijk te pakken had, toen, eh, voelde ik dat hij een soort masker op had. Maar volgens mij... Nou? Volgens mij sprak hij met een accent. Wat voor accent? Ik weet het niet. Zeg maar een soort uh, onbestemd midden europees accent. Wat ik eigenlijk bedoel is... Ik heb die stem al eens eerder gehoord. Toch zit die dans me niet lekker. Je bedoelt dat verhaal waarmee je op de proppen kwam? Ja, natuurlijk. En nog meer dingen. Maar voornamelijk dat. Iemand als Merrick zou heel goed zo'n apparaat kunnen uitdenken. Maar hoe komt Dennis in nou? de Ja, daar heb ik ook over nagedacht. Hou jij rekening met de mogelijkheid van een... Huh? Oh ja, een soort dubbele persoonsverwisseling? Druk eens duidelijk uit. Nou, kijk... We zitten met een man van wie we geloven dat het Dennis' is. Mm -hmm. Zijn geheugen is geblokkeerd. En iedere keer wanneer hij zijn identiteit probeert te bewijzen... ...breekt het zweet hem uit en ja. heb je zelf ja. En Stel nu eens dat het toch merk is. Ook met een geblokkeerd geheugen. Die alleen maar denkt dat hij Dennis' is. ik zegt dat dat kan. Dan zou alles wat er in een crisis uit het verleden naar boven kwam... louter merkelijk zijn. Waar zijn we in godsnaam terechtgekomen?